2 uur door Almegens met het NOS-journaal. Minister Hoekstra van Financiën is bereid om te praten over extra steun voor KLM... als blijkt dat de beloofde miljardenleningen niet genoeg zijn. Dat zegt hij in reactie op uitspraken van KLM-topman Ben Smith. Die zei afgelopen weekend dat er waarschijnlijk veel meer steun nodig is. Frans KLM kan aanspraak maken op een lening van de Nederlandse staat van 1 miljard euro. Daarnaast hebben 11 banken een krediet van 2,4 miljard euro beschikbaar gesteld waar de staat grotendeels garant voor staat. Als er extra geld nodig is, worden daar wel voorwaarden aan verbonden... welke, daar praat Hoekstra de komende tijd over. De Eiffeltoren in Parijs is ontruimd vanwege een bommelding. Het gebied rondom de Eiffeltoren is uit voorzorg afgesloten voor verkeer. Het farmaceutische bedrijf Janssen gaat op 10.000 vrijwilligers... in onder meer Amerika een coronavaccin testen. Het is ontwikkeld in Leiden... Een van de zes vaccins die door de Europese Unie zijn gereserveerd. Janssen is niet het eerste bedrijf dat deze fase ingaat. Drie andere bedrijven waar de Europese Unie afspraken mee heeft gemaakt voeren ook al zulke tests aan. Ondertussen is Janssen al begonnen met de productie van het vaccin. De Europese Unie heeft met het bedrijf afgesproken dat 200 tot 400 miljoen vaccins beschikbaar komen voor Europese landen. De gemeente Rotterdam geeft een miljoenenlening aan Diergade Blijdorp. De dierentuin zit sinds de corona-uitbraak in zware financiële problemen. De dierentuin krijgt een lening van 10 miljoen euro. Volgens de gemeente is het belang van Diergade Blijdorp voor de stad groot. Twee weken geleden kondigde Blijdorp een reorganisatie aan. Die gaat ook met de huidige lening nog steeds door. Het weer in het binnenland. Nog even zon. Later raakt het vanuit het westen bewolkt en volgen er wat buien...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon zom CZ. Zandvoort zomer is. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het ritme van ZFM. This exist by the natural record. You don't know how you feel, but you getting real close. What's to do. Voor I'm okay. okay. van de herfst.